Een gouden herinnering van Middle of the Road hier in de show van GoFam. Sacramento, Middle of the Road, inderdaad. We hadden een paar prachtige hits. Doet die blonde zangeres, leeft ze nog, denk ik er wel eens. Mooie hits. En er komen er meer aan, ook in dit tweede uur van de show. Dus ik hoop dat je bij me blijft tot 12 uur. Want ik heb echt hartstikke leuke muziek in de aanbieding. Hele mooie herinneringen. En een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere The Monkeys I love was only true and, and for else but not for me, love out to get me. the way it Then I saw her face. her face.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 Ik vraag me af wanneer hij weer gaat optreden in de Gelderdoom of zo. Want hij speelt altijd van die stadions vol. Is het wel leuk in zo'n stadion naar een concert kijken? Het is zo ver weg allemaal en zo bij de goedkopere plaatsen. Hmm, lijkt me niet zo leuk eerlijk gezegd. Maar ja, ik ben ook iemand die niet zo houdt van grote massa's mensen. Dus het laatste concert waar ik bij ben geweest is van Pink Floyd geloof ik ooit. En dat was zo druk. Toen dacht ik, hmm, dat wil ik niet meer. Je hoorde. Ja, Guus Mewis en Vagant. het is een nacht. En daarvoor hoorde je de Monkeys en I'm a Believer hier bij GoFM. Op deze toch wel, ik nou, kan rustig wel zeggen, aardige zondagmorgen. is predictable, not new, but just to stand that the things you will do. Ik twijfel altijd welke ik zou kiezen van Alizé, um, want ze heeft een live uitvoering van dit nummer. En dat is verdikken, niet verkeerd. Meestal is een live uitvoering van een hit, nou ja, van Zo Zo. Ze zingen vals of de gitaren klinken niet zo lekker, maar dat is bij dat nummer in ieder geval niet het geval. Toch kozen we vandaag voor de studio uitvoering van Marolita. Lolita. Verder, ja, natuurlijk, de Sparks. Maakte een prachtig hit. This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Maar dat is wel een beetje te lawaaierig voor de zondagmorgen. Daarom kozen we voor een hele andere When Do I Get to Sing It My Way. Dat allemaal hier in de show. Straks een reportage van Jeroen van Wat zou u niet willen missen is zijn vraag aan het winkelend publiek. We'll give you one more share Ik vertelde het vorige uur al, als je tenminste toen luisteraar was uh, aan je: dat we hier in de studio lekker zitten te kletsen. Over de muziek en over wat er zo al gebeurt en wat we op de website zetten. Um, en nu hadden we het over Baccarat. Ja, allemachtig. We zien nog steeds die twee Spaanse dames. Een beetje hout terug staan dansen en een soort Engels zingen waar je nou ja, geen wijs van wordt. Hè? Nou ja. Geen wijs van wordt Of niet wijzer van wordt, Zo moet ik het zeggen. Dan ga ik zelf van die gekke taal foutjes maken. Nou, heb je dat weer. Wel lekker hoor. Een oude bekende zou je kunnen zeggen uit 1977. De Rolling Stones hoorde je ervoor met It's All Over Now. Goed, we gaan ervoor zitten even voor de reportage van Jeroen van Gent. Veel dingen nemen we voor lief zo. Het is er gewoon en het blijft altijd zo. Dat is zo'n stelling. En wat als er een kink in de kabel komt... Wat kunt u absoluut niet missen? Je telefoon, internet, een broodje kroket. Jeroen van Gent ging de straat op en stelde deze indringende vraag. En dit zijn uw antwoorden. Wat zou jij nou absoluut niet kunnen missen? Uh, ja, mijn telefoon natuurlijk. Ja. Maar, oh, maar dat ja. is best logisch. Ja. Uh, ik denk sporten. Sport is een heel leuk ding. Ja, dat is het eigenlijk wel. Wat zou u absoluut niet kunnen missen? Mijn mijn familie, mijn kinderen, mijn vrienden, dat. Dat is ja. iets wat, uh, waar eigenlijk wel heel veel dingen om draait, ja. Ja. ja, ja. Wat zou u absoluut niet kunnen missen? Uh, Mevrouw en mijn kinderen. Ja. Dat is, dat is uh, wat ik niet zou kunnen missen. Helemaal bovenaan op nummer één en dan ja. gaan we heel naar beneden. En wat komt er op nummer twee? Ook <laughs> nummer twee mijn handje. <laughs> ja. Ja, goeie. En de rest maakt me niet zo uit. Materialistische ja. dingen niet. Nee, je gezondheid. Wat gebeurt er als je je telefoon kwijt bent? Ben je je telefoon eens kwijt geweest? Ja, jawel, jawel. Uh, maar ik kan het wel overleven, maar het is toch wel anders. Pure is... maniek? Ja, uh, ja, vooral. <laughs> en sport. Uh, wat doe je voor sport? Uh, ik doe waterpolo. Wat zou u absoluut niet kunnen missen? Essentieel. Essentieel. <laughs> oh, dat is een hele moeilijke vraag eigenlijk. Ja. Helemaal verderop. Het heerlijke buitensporten dat we doen. Wat is het voor sport, mag ik vragen? Een goede... <laughs> wat verbod is het? Wat verboden zijn dat? Zijn dat van die kano's? Of, of... Nee, dat is een fout woord wat u nou, nou gebruikt. Ja, dat zijn roeiboten. <laughs> de kanovereniging zit ernaast. En dat is ook oh. een hele leuke vereniging. Maar de roeivereniging, ja, dat is een, een technische sport. En dat zijn skiffs. Dat zijn één persoonsboten. Dat zijn twee, twee persoonsboten, zoals het voor de hand ligt. Ja. En dat zijn wedstrijdboten. Maar je hebt ook werries, dat zijn twee persoonsboten met een stuur, man vrouw, waar, waar je wat langzamer in gaat, maar waar je ook de roeisport in kan beoefenen. Dat zou ik ook niet willen missen. Ik denk de huidige technieken. De ja. smartphone, Onder andere, internet. Ja, daar ja, ja. ja. ben je bent wel behoorlijk afhankelijk van geworden. Afhankelijk? Ja, ik denk dat iedereen wel afhankelijk van is geworden. Maar afhankelijk, Het klinkt een, kan ook een beetje negatief uitgelegd worden natuurlijk. Stel dat het een week uitvalt, of, of, u, of u verliest uw telefoon. Nou, Ofzo. laat ik zo zeggen, het zal niet alleen kijk, alleen je telefoon verliezen, dat valt nog helemaal mee, denk ik. Maar als gewoon de complete techniek die erachter zit, allemaal uitvalt, ja, okay. dan heb je dan ja. een iets groter probleem. Dat is ernstig. Ja, zeker. <laughs> dat is helemaal niet aan het denken. <laughs> maar, maar, waarom niet? Maar, maar, nee, maar, maar u, u, u merkt van, uh, ik zou het niet willen missen, het is, het is gewoon leuk. Het is, uh, ja, het is gewoon leuk, makkelijk. Kun u de voorbeelden noemen van welke dingen? Laten we alleen maar betalingen bedenken. Financiële transacties, al zulke dingen. Ja, bijna alles al tegenwoordig. Kopiestellingen, Papier, een zo... papieren overschrijnsformulier is nou met een tikje zelf. Bijvoorbeeld, ja, al zulke Weis, dingen. Ja. Ja. Wat zou u absoluut niet kunnen missen? Oh, nou, ja, ik weet wat ik kan missen, wat ik nu helaas moet missen, dat is mijn man. Hé. Hey. Ja. Dat is triest. Ja. Is dat recent? Ja, behoorlijk recent, ja. Oké. Okay. Het ligt nog heel dik op mijn netvlies. Ja. Ja. Nou ja, dat is wel een overtreffende trap, denk ik zo. Ja, ik denk het ook, ja. Is dat een beetje, ja, netjes goed verlopen? Nee, nee, in tegendeel. Nou, ik kan beter niet verder vragen Nee, liever niet. Nee, dat is te privé. Oké, ja. Ja. Poeh, ja. Het gek is, ik denk ook, ik denk aan partner. Ik denk aan werk ook. Werk in de zin van iets zinvols kunnen doen en betekenen. Het is niet één ding. Dat vind ik heel moeilijk. Iets simpels? Nee, iets zinvols. Oh, Sorry, oh nee, nee, nee, nee. ik, stond ik het verkeerd. Ik wou net zeggen. Zinvols. Nee, ik ja. vind het wel leuk om bij te dragen. op wat voor meer dan ook. En, en zinvolle dingen te doen. Hm. Uh, dus dat zou ik echt niet kunnen zonder. Ik zou niet uh, werkloos kunnen of iets kunnen zijn. Oh, juist. Bijvoorbeeld. Ja, nu, nu begrijp ik. Als je dat, dat zou, zou worden, dan zou je iets zinvols daarbij gaan doen. Denk ja. Ik. Zeker, ja. <laughs> nou ja, zeker. zeker. Ja, ja, ja, Ja, ja, ja. Ja, er zijn natuurlijk... Ik had een jongere die zegt, nou, ik kan niet zonder mijn telefoon. Oh ja hoor, heerlijk rustig. Heerlijk rustig, en een weekje van dagje zonder. <laughs> ja, of, ja. ja, zeker. Wat zou u absoluut niet kunnen missen? Mijn vrouw. Ja. ja, die rekenen we goed. Ja, toch? Ja, dat is een goeie. Toch? En, daar, en dan, en dan uh, misschien helemaal erachteraan nog iets anders? Heel ver weg nog? Nou, uh, eten en drinken en een dak boven mijn hoofd. Dat, heeft, dat is ook niet iedereen. Alles wat ik u noem is niet iedereen gegeven. Wat zou u absoluut niet kunnen missen? Mijn bakfiets. Bakfiets? Hé, <laughs> ja. hey, wat leuk. Ja. Daar doet u alles mee? Mm -hmm. Ja, er scheelt een hoop autoritjes. Ja. ja. Dat is een goede. Wat, wat doet u er allemaal mee? Kunt u voorbeelden uh, geven? Ja, de kinderen van hen naar school brengen en naar de sport boodschappen. Eigenlijk alles. Maar gewoon, hoe komt dat zo? Had u het van tevoren bedacht toen hij de bakfiets kocht dat het zo uit zou pakken? Dat uh, mensen... ja. Ja? Ja. ja, ik heb hem speciaal daarvoor aangeschaft om uh, zo min mogelijk de auto te gebruiken. Ja. En dat werkt? en dat werkt. Stel dat die uh, nou ja, nee, gestolen <lacht> wordt, nee, nee dat is heel erg, nee, dat is te erg, denk ik. Ja, maar stel je dat u, weet, weet ik, ik veel, dat uh, nou, hij kapot gaat, laat, zo moet zeggen dan. Gaat u onmiddellijk een nieuwe kopen dan? Nee, dan ga ik eerst kijken of hij gerepareerd ja. kan worden, natuurlijk. Ja, ja goed antwoord, Ja. <lacht>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 Einding wat ik nooit zou willen missen. Einding wat ik nooit zou willen missen. Fisse.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 Sail on home, shine on, let your light shine on. Now we sail on home, sing a la la la, and I'll sing hey.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 Wat is een zondag zonder palingshout? Ja toch? Ongelooflijk. Dat zou toch niet kunnen. Daarom de Cats en Be My Day. En we hielden het ook weer nat met Leon Oonwaard en Piet Reumer samen in Vissen. Ja, uit welke show komt dat ook weer? Komt dat uit een Citroentje met suiker? Of was dat weer iets anders? Of was het uh, met dat café? Wat was het ook weer? Uh, nou ja, ben het even kwijt. Een seniorenmomentje zou je kunnen zeggen. Ehm. Um, Oh, ik kreeg net een berichtje, een sms'je van iemand... die, die uh, vertelde van... Hey Alfred, je hebt niet verteld wat er bij de koffie is vandaag. Want dat doe je iedere week braaf. Ja, dat ben ik eigenlijk vergeten. Maar we hebben slagroomsoesjes en uh, ze zijn heerlijk. Ze komen uit de diepvries. Meestal vers van de bakker. Maar ja, op zondag dan is dat allemaal niet zo lekker meer natuurlijk. Die moet je echt vers eten. Deze komen uit de diepvries, uit de supermarkt. En ik moet zeggen, ze zijn niet verkeerd. Dus we genieten er maar van... Ja, ook vandaag op deze zondagmorgen. Muziek van Blondie in de show. Hier is ze met Island of Lost Souls. You feel this way And even if time is passing me by a lot I couldn't care less about the dues you say I got Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load A pie in the face for being asleep before dawn Right said Fred, ze waren ooit too sexy weet je nog? Ja, geweldig. En nu hoorde je ze met Daydream hier in show. de show. Dat is nog morgen van CoFam en Blondie ervoor met Island of Lost Souls. Leuk bericht op onze website www.go-rtv.nl Oostelijke Koolkwant wordt komende week opgeblazen. 5 en 6 april, dat is dus woensdag en donderdag, gaan ze lekker knallen. En niet van die kleine knallen ook. Want dan gaan ze de Oostelijke Koolkwant opblazen. Want ja... Het nieuwe sluizencomplex is natuurlijk bijna gereed, zal ik maar zeggen. Dus uh, dan krijgen we dat vuurwerk weer. Begin van het jaar ging het een beetje mis, geloof ik. Maar nu hebben ze het opnieuw berekend en het zou allemaal goed gaan. Dus als jij komende woensdag en donderdagmorgen enorme dreun hoort in de neus en verder buiten. Dan weet je waar het vandaan komt. Namelijk van de oostelijke koolkwant die dus wordt opgeblazen. Goed. Tot aardig tegen het einde van de show en uh, we hebben nog steeds lekkere muziek voor je. En uh, na twaalf uur natuurlijk ook. Hè? Dus blijf bij ons, blijf bij Go FM. Hier is Pneu en Galiet. Through all the conflict, find a resolution. But now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 stand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 senza avere mai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 Pino Danjo. Mecala Idea. Goh, wie weet hem nog te herinneren zeg. Was een grote hit in de tijd dat Disco Love in Klooster Zanden nog furoren maakte. Weet je wel met die bewegende dansvloer? Man, man, man. Nou ja, grote hit toen. Verder uh, hoorde je Pnauw en Gelied met uh, The Hard Way. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Het zit erop. Dankjewel voor je gezelschap. Volgende week uh, ben ik er weer. Bij leven en welzijn. Na het eierenzoek op eerste paasdag. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Maken we het weer gezellig. Tot sluit van de show vandaag. De Kings. En wat ik je ook toe wens vandaag. Een sunny afternoon. Sunny afternoon